1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het debat dat de komende dag in de Tweede Kamer zou worden gehouden... over de hulp aan Griekenland gaat niet door. Kamerleden willen meer tijd voor het bestuderen van de gemaakte afspraken. De ministers van Financiën van de 17-euro-landen spraken begin deze week af... dat Griekenland minder rente over zijn leningen hoeft te betalen... en langer over de terugbetaling mag doen. De afspraken kosten Nederland 14 jaar lang 70 miljoen euro... in totaal bijna een miljard.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 De Rotterdamse thuiszorgorganisatie VAVEO ontslaat bijna al zijn medewerkers, zo'n 600 mensen. Volgens Cabo FMV zijn de medewerkers te dupe van een bizarre aanbestedingsstrijd. VAVEO was tot nu toe de grootste aanbieder van thuiszorg in de stad. Bij een nieuwe aanbesteding werd volgens de gemeente Rotterdam gelet op een combinatie van kwaliteit en prijs. Favio verloor in bijna alle deelgemeenten de opdracht... en de concurrenten willen de werknemers van Faveo niet overnemen. Abfacabo beraadt zich op acties. Het weer, vannacht wisselend bewolkt... en vooral in de kustgebieden enkele buien. Overdag ook bewolkt, maar ook af en toe zon. Aan zee nog kans op een bui. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Ja, en welkom terug. We praten een uur lang verder. Maar dan met uw luisteraar. Um, we laten uw antwoord. 0800-1121. Gratis nummer. U kunt ons bellen. Um, en we hebben het in deze week van de armoede bij de publieke omroep. Het is u vast niet ontgaan. Um, over armoede. Vanavond hebben wij het hier in Casa Luna... over um, de beide zijden van de medaille... Bent u wel eens in uw leven heel erg rijk en heel erg arm geweest? Um, dan horen we graag uw verhaal. Misschien ben, komt u uit een um, eenvoudig of zelfs enigszins arm nest en heeft u later een enorm kapitaal bij elkaar gesprokkeld. Willen we uw verhaal weten? Misschien is het andersom gegaan. Was u ooit rijk en bent u nu alles kwijt? Net als de gast van ons eerste uur, Glen Helder, die um, toch weer met een vrolijke grijns overeind gekrabbeld is. En waar we ook benieuwd naar zijn... heeft u te maken gehad met statusverlies als gevolg van die armoede? Werd er opeens anders naar u gekeken? Misschien bent u uw baan wel kwijtgeraakt? Of is het door een samenloop van omstandigheden... de boel wel in elkaar geklapt of juist allemaal de goede kant op gegaan? Misschien heeft u wel de loterij gewonnen of zijn al uw aandelen verdampt? Hoe dan ook. Rijk en arm in één leven wil het graag van u horen. 0800-1121. U kunt ons bellen. Het is een gratis nummer. Dus ook als u in een wat mindere periode verkeert... Sla toe. Mailen mag ook. casaluna.ncrv.nl Sylvanus, goeienacht. Goeienacht, sorry. Heb jij ook... Uh, een roerige tijd achter de rug? Of zit je daarin? Of? Nou, ik zit er nog steeds in, maar die heb ik zeker achter de rug. Ja, <tieft> ja. ik heb uh, de top gezien... en uh, ik zit nu uh, behoorlijk rockbottom, zeg maar. Laten we eens met de top beginnen. Ja. Wat was die? Um, alles. Um... Um, Geweldig uh, geweldige huis, uh, Porsche BMW's, uh, de hele handel, ja. alles. Um, en op een gegeven moment is dat, uh, verdwijnt dat langzaam. En, en, uh, en nog even zit bij... ik op bijstandsniveau. Wil ik toch nog even bij het begin beginnen. Um, kom je uit een heel rijk nest of heb je het zelf bij elkaar verdiend? Hoe is dat gegaan? Er uh, is een combinatie van. Um, ik heb nooit een goed contact gehad met mijn ouders, uh -huh. in die zin. Uh, was bij ons altijd meer, uh, je moet het zelf doen. En we hadden uh, zeg maar mensen thuis die voor ons zorgden. En het gezin is uit elkaar gevallen. Dus mijn zus en ik en uh, mijn ouders. Dat, uh, dat uh, was not dan, zeg maar. Mm -hmm. Nou ja, en uh, maar ben je wel in, in welvaart opgegroeid? Ja, ik ben een, een grote welvaart opgegroeid. ja. ja. ja, ja. <coughs> Zeker als je nu kijkt <coughs> hoe mensen het tegenwoordig moeten doen. Ja, ik heb wel dat realisme dat heb ik wel teruggekregen. Ja. En. en, en uh... Toen was je op jezelf aangewezen, ook financieel? Ja, ik, eh, absoluut. Uh, mijn ouders hebben ja, weinig uh, tot niets financieel bijgedragen. Dat was, zat ook een beetje in de, in de, in de familiehistorie, zeg maar. Je mm -hmm. moet het wel zelf bij elkaar knokken. Ja. Maar goed, je had altijd wel een vangnet en dat wist je. Ah, ja. En, ja. En, en op wat voor manier heb jij jouw, uh, welvaart, jouw eigen welvaart vervolgens bij elkaar ge? kreeg Wat voor werk of, of hoe... Ben je ondernemer? Of nou ja, ik ben... Nou ja, nou goed. Ik heb verschillende dingen gedaan. Ik ben... Uh, ik heb behoorlijk in het uh, bedrijfsleven... huisgehouden, uh, zeg maar. Ja. Um, en dat met... Zeg maar met name op, op, op... Goede posities binnen het beursgenoteerde fondsen. Uh -huh. Onder andere. Maar ook binnen de media. Oh. En uh, ook met bekende Nederlanders... In die zin, zeg maar. Um, ook politiek het een en ander gedaan. Alleen... Ja... Um, ik ben, uh, toen ik nachtval was in, uh, in Zweden, uh, heb ik een ongeluk gehad. en is mijn, mijn rechterbeen, zeg maar. is een ja. beetje verbrijzeld. Uh, dat is allemaal metaal uh, opgebouwd. En toen voelde ik me nutteloos. Ja. En toen ben ik aan de drank gegaan. Dus de alcohol heeft... Uh... Ja, alles kapot gemaakt, ja. Hé, hey, en... Um... Ikzelf dus, hè? Maar ja, maar, maar, ja je, had een, je vertelt over een groot huis, zwembad, Porsche. Ja. Hè, de, de, de droom, ja. tenminste voor sommigen een droom. Ja. vrouw en kinderen daar misschien bij? Die zijn er ook niet meer. Ja, ja. En toen begon, begon het drinken? Ja, drinken begon eigenlijk al gedurende de tijd, hoor. Dat was na ongeluk, zeg maar. Ja. Ja, dat voelde ik me nutteloos en ik ben uh, vrij uh, keeper, actief. Ja. Uh, ik wil altijd een steentje bijdragen. En ik wilde succesvoller zijn dan ik uh, al was... Dus altijd weer op- en opstapelen van. Uh -huh. Ja, en dat uh, <coughs> ga je op een gegeven moment toch bekopen. Wat? en uh, Ik ben, uh, uh, zeg maar, dat was 2008, 2009. Uh -huh. En ik ben uh, in Schotland geweest, in Castle Break. Uh, daar heb ik acht, negen maanden heb ik daar gezeten. Wat is dat? Dat is een, Castle uh, Break in Schotland is een uh, kliniek. Ja. Waar 60% van de zeg maar, bewoners hmm. Nederlanders zijn. Omdat ons uh, sociale stelsel. dermate is dat het merendeel wordt betaald door de verzekering. Oké. Okay. Althans, toen. En dan zit je dus op een kasteel. En dan ga je eerst. Uh, heb je daar zes weken op. dat noemen ze primary care. Dus zit je in een kasteel. En dan krijg je dus je eigen begeleiders. En ja, je wordt, in principe word je. Ont ja, zeg maar ontgift, zeg maar. Ja. Yeah. En daarna ga je naar het tweede traject en dan krijg je meer vrijheid. Maar alles heel structureel en uh, dat hebben we ook gedaan. En ja, op dat moment knapte mijn relatie. En uh, toen heeft mijn vriendin en, uh, die heeft gezegd van nou goed, uh, met jou wil ik niets met te maken hebben. Want je bent een alcoholist. Maar wacht even, dat gebeurde tijdens dat je aan het afkicken was? Ja, ja klopt. Dat is een raar moment eigenlijk. Ja, en het probleem is dat je daar, uh, je, je, je mag je mobiele telefoon niet gebruiken. En je kunt, zeker in de eerste zes weken, kun je ook, je hebt geen internet, je hebt geen, nee, geen ene ja. richting. Wat voor mij enorm frustrerend is, omdat ik altijd communiceer. Maar goed, dat is mijn eigen heb bult, zeg ik maar. Maar okay, dit was de, ook. want dit was de, weer niet de vrouw van je kinderen, dit was de, of de moeder van je kinderen. Dit was dat is de moeder van mijn kinderen. Oh, ja, de moeder van je ja. kinderen. Oké, okay, wel. Ja, wel. we ja, ja. niet getrouwd geweest. Nee, precies, nee. oké, okay, ik snap het. Ja. En de, mijn, mijn, mijn dochter is geboren in Duitsland, waar we toen zaten, en mijn zoon is geboren in Zweden. En was je op dat moment al, al dat, dat kapitaal, dat huis, dat zwembad, Porsche, was dat ook al? Ja, het werd alleen maar groter. Het werd, in, in Zweden zat ik wel echt, gaat ook op mijn top. Ja, maar toen, jij, doen... toen je in de, in de ja. kliniek was, was dat toen al verdampt? Was het al weg? Ja, toen was het uh, toen begon. Ja, het was daarvoor al begonnen de. De, zeg maar, de structurele onderbouwingen die waren er niet meer. <laughs> zeg maar. Maar, maar hoe verlies je al, al dat bezit door te niet alleen door te drinken? Er gaan dan ook zakelijk dingen mis? Of niet? Um, ja, want ik heb, mijn, ik, heb ook, ik heb ook mijn baan verloren ja. uh, bij een heel groot bedrijf door uh, alcohol. En uh, kwam roken op een gegeven moment? Kijk, als je zit bij iemand, ik noem maar wat van een grote retailketen, ja. en die, die ruikt ook, ja. Dat, dat, dat, dat, ja, en dat begon bij mij ochtends al. Dus dat begon, ja, dat, dat ging. Maar als je je omhoog. baan kwijtraakt, raak je niet in één keer je kapitaal. Heb je de eerste uur, ge, uur hiervoor geluisterd toen we met Clen Helder. Ja. Hier... ja, ik vind Clen vind een super, super vent. Ik vind hem, ik, en daarnaast, ik hou van ja. voetbal. Ja. Maar ik vind het ook heel mooi wat hij, dat hij zo open is geweest en uh, vertelt hij wat hij heeft gedaan. Maar hij is zijn kapitaal verloren, deels door gokproblemen, deels door. Nou dat ja, hij het hangt gewoon weg samen, of... hè? He? Het hangt samen. Kijk, alcohol heeft te maken met, met een aantal zaken. Ik heb in Schotland gezeten, zoals ik zei. En dan zie je dus. Mensen die, die zeg maar, verslaafd zijn aan, aan iets. Hè? Dat kan een eetverslaving zijn. Of het kan een, uh, een seksuele verslaving zijn. Of mm -hmm. een cocaïneverslaving. Maar het een staat als op naar het ander. En ik heb ook een, een, een behoorlijke uh, zeg maar, trek gehad naar, naar gokken. Oké, okay, ja. dat kwam erbij. Dus dat is ook een reden. Ja, ja, ja. Nou, zeker. Goed dat je het vraagt. Verslavingsgevoelig, zoals veel mensen. Ja. Ja. Nou. Zoals je er nu over praat, Sylvanus. Euh, lijkt het alsof je controle hebt over de dingen? Nee, dat heb ik niet. Dat is het probleem. Nee, het is okay. een duifeltje dat altijd op die schouder blijft zit. Je hebt maar één moment nodig. Ik ga nu, aanstaande maandag, uh, word ik weer opgenomen. Mm -hmm. uh, in Nederland, op een, een hele mooie plaats. Mm -hmm. En uh, daar ga ik weer allemaal zo werken, omdat ik voel dat ik die correctie nodig heb. Omdat het anders weer echt fout gaat. Ja, ja, maar het feit dat je dit al zegt, en de nou ja, tenminste, ik hoor je praten en het lijkt alsof je, je, je, je ziet wat er, wat er mis is gegaan... en dat je dat niet nog een keer wilt doen. Nou, dat is ook nog een probleem. Uh, ja. Kijk, heel veel mensen, met alle respect, uh, die ik ook heb ontmoet... en dat zijn, we houden nog steeds contact vanzelfsprekend. En niemand is beter of slechter. Maar waar het wel om gaat, is dat je... Ik heb, ik heb het geluk dat ik mijn hersenen nog heb. En dat ik een bepaalde... Ik, ik kan op een ene of andere manier kan ik een visie uh, die kan ik neerzetten voor mezelf. En ik ben ja. op hard hart mezelf. Maar aan de andere kant is het ook weer een valkuil, dus je moet oppassen. Ben je, op de... je, bent zo, ja. je bent zo alles kwijt. Ben je nu nog aan het drinken? Ja. En dat is de reden om weer terug te gaan? Ja, want ik voel dat ik ja. Ja. ja. En Kijk, het probleem met, met alcohol is dat het uh, sociaal geaccepteerd is. Hè? Je gaat ja. uh, met, met je vrienden en je gaat zus en zo. En in het begin, dus na als ik week, had ik iets van... Nou, weet je, uh, je gaat alleen maar om met de mensen die daar gezeten hebben... He, dus je weet allemaal, we moeten niet drinken. Maar je gaat toch weer terug naar je oude vrienden. ja, En dan is het toch even te in en toch even gezellig. Doe een biertje, ja. Ja. Eén biertje voor mij is, uh, is fout. Ja, er zit natuurlijk iets, iets heel erg raars aan de sociale acceptatie van, van die alcohol de, de, ja, de alcohol. de alcoholverslaving in Nederland is natuurlijk gigantisch in absoluut getal. Hè. Dat, dat, ik weet het allemaal niet uit mijn hoofd, maar honderdduizenden vergeleken ja, dat is met... Ja, heel veel. Echt, ik zie het in mijn omgeving. Het is... Vergeleken met de, de, met de mensen die aan... De, de wat serieuzere drugsverslaafd zijn... Is... Ja, maar weet, je, weet je, met alle respect, weet je ja. wat er vaak wordt gezegd... is het zo van, ik heb dat Minnesota-programma dus doorlopen. Hè. Dat zijn mm -hmm. twaalf stappen die je doet. Hè. En um, het gaat om, eerst om de erkenning. Hè. Dan zeg je van, ja, ik ben inderdaad... en volgens ga je boeten, en et cetera, et cetera. Maar het, het, het, het absolute feit is dat je met alcohol... is het meest gevaarlijke... Uh, een desastreuze uh, ja. middel, wat er is, omdat het sociaal geaccepteerd is. Nou ja, heeft zelfs een soort sociale dwang op zich. Je, ja. je hebt een prachtige foto dat onze voormalig premier Balkenende in Volendam Juist. op bezoek is. En dan heeft hij een t-shirt. Ja, en ah. daar staat: Fuck drugs, staat erop. En dan heeft hij ja. in zijn hand heeft hij een blikje bier. Ja, en vaak. is <laughs> En dat is wel precies wat jij zegt, klopt. Want alcoholisten zeggen, zoals ik, ja. zeg, ja, maar ik zit niet aan de cocaïne. Ja, ik ja, zit ja. niet aan. aan aan, aan een snuiderij. Maar dat is dus niet het, het geval. Alcohol is een veel gevaarlijker... Uh, ja. um, zeg maar, instrument. Het ja, is echt heel gevaarlijk. Gaat het je lukken, Sylvanus, om er helemaal van af te komen? Oh, um, ik weet het niet. Um, ik hoop het. Ik, ik zeg ervoor. Dit, dit is, uh, ik ben nu 48. Uh -huh. En ik ben al een keer opgenomen... Ik ben al een keer opgenomen geweest in het ziekenhuis. Um, en toen was ik eigenlijk dood, zeg maar. Uh -huh. Uh, en ik heb een keer een coma gelegen bij, uh, in de business lounge van de Kouling. Uh, ja, dat, dat, weet je, ik ga ontzettend mijn best doen. En ja. dat, moet, dat, dat moet ik gewoon, anders ga ik gewoon dood. Heb jij mensen in de buurt die zeggen, kom op? Nee. En dat, dat, heb je dat nodig? Of moet, het, moet je het uiteindelijk, zoals Glenn Helder hier zei, toch allemaal zelf gaan doen? Ja, je moet het zelf doen. Weet je wat het is? Uh, ik heb... Uh, toen, de, toen in die tijd met mijn, uh, mijn vriendin, heb ja. ik uh, tegen mijn schoonouders gezegd, ik noem het even, schoonouders waren niet getrouwd, maar dat is ook de minste, heb ik uh, tegen de familie gezegd, luister ik ben alcoholist. En toen het enige wat ze zeiden was, ja, wat is dat nou joh, dan drink je toch gewoon, laat je het gewoon staan, doe je toch een drankje minder. Ja. Maar zo zit het bij alcoholisten niet in elkaar. Nee. Kijk, als ik ochtends zwakker word en wil je niet weten hoe ik me voel, ja. dat is vreselijk. Ik, uh... ik, en, en je verliest alles, hè. Je verliest echt alles. Ik ga je heel veel succes wensen, Sylvanus. Dank je wel. En ik hoop dat jij uh, nou ja, de kracht vindt om het helemaal te verbannen. En dan misschien ooit met een zwart t-shirt waarop staat... fuck alcohol door, door volgend dag te lopen. Ja, dan en dan, dan in plaats van balken. Ja, ja. <laughs> fuck alcohol. Ja. Ja. Maar dan met, met, met een glaasje spa. Ja. <clears throat> in ieder geval, ik, uh, ik hoop dat de luisteraars hier wat we hebben gehad. Je hebt een fantastisch programma. Ik, ik hoop dat jullie doorgaan zo... En ik hoop dat u een bijdrage gaat mogen leveren. En voor mij is het ook mooi om dit te mogen doen. Fijn. Uh, die bijdrage heb je zeker geleverd. Dankjewel. je wel. En Goeien. nacht. Zet okay, hem op. Oké. Okay. Hallo, Ruud. Ruud, goede nacht. Goedemorgen. Oh, Ruud, jij galmt heel erg. Gallem ik? En nu is het weg, hè? Wat zeg je? Ja, nu is de gallem weg. Nou, in ieder geval, uh, ik moet een beetje aansluiten aan de voorgaande spreker. Ja. Dus het uh, onderwerp is misschien uh, toch dan niet meer zo interessant. Nou, iedereen heeft zijn, zijn eigen verhaal, Ruud. Dus ik, dus, uh, ik zou zeggen, het kan, ik denk niet dat het precies hetzelfde verhaal is. Nee, dat is het in ieder geval niet. Was maar... jij ook, leefde jij ook in grote wilden ooit? Nou, laat ik zo zeggen, ik heb het allemaal opgebouwd. Uh, op een gegeven moment uh, heb ik een heleboel uh, geld uh, verdiend. Mm -hmm. Wat deed je dan? Ik uh, was ook de laatste tijd nog weer bezig om iets uh, op te bouwen in die wereld. En welke wereld was dat? Nou, uh, consultancy, automatisering. Ja. En uiteindelijk, uh, ik heb in een... Uh, nou, eigenlijk in het laatste jaar, 2012... Ja. Als je me vorig jaar uh, met 1 januari hebt gezegd dit en dat zou jou gaan gebeuren... Ja. Dan had ik gewoon gezegd van, nou, dat, uh, dat even niet. Dan had ik je voor gek verklaard. Dan nou moet je ons wat meer uitleg gaan geven. Nou, uh, weet het, uh, in een jaar kan er heel veel gebeuren. Want toen het, toen het jaar goed, begon... Uh, die ken ik al huh? vier jaar. Dat was een soort Bill Gates in, in, in, op de zolder bij wijze van spreken. Ik had contact met de grote, grootste IT-company in Afrika, mm -hmm. de CTO. Mm -hmm. En ik kon binnen vier vijf maanden een portal opbouwen daarvoor voor 250 grote bedrijven die geïnteresseerd waren in een soort softwareproduct wat uh, eigenlijk fouten kon analyseren in, uh, nou, in, in, in bestaande processen. We zouden, uh, Rut, we zouden kunnen, kunnen zeggen uh, dat het binnen bedrijven, of het nou wel goed gaat of niet uh. goed gaat. Rut, we zouden kunnen zeggen dat het een jaar geleden dat je de zaakjes behoorlijk op de rails zat, dus. Ja. Ja, en, en dat je waarschijnlijk kapitaalkrachtig was toen, als ik het allemaal hoor? Ja. En wat... Heel veel geld geïnvesteerd. Uh, Bill Gates de die zegt gewoon uh, uiteindelijk van... Uh, ik kan het niet overzien. Ik stop ermee. Ja. De CTO in Zuid-Afrika reageert daar ook uh, verkeerd op. Ja. En alles valt als een kaarthuis in elkaar. En wat betekent dat? Betekent dat je je geld kwijt bent? Geld kwijt bent... Ja. De liefde kwijt ben en ja. ook nog een keer een uh, gezwel in mijn linkerbeen hier. Dus we, we, we, we kunnen. Twee dingen bij elkaar. We, we kunnen stellen dat het niet een heel fijn jaar voor je is geweest, om het zacht uit te drukken. Uh, nou, ben, ik ben er nog volop mee bezig. Om te beginnen, de gezondheid. Is dat. Uh, hoe is dat nou, dan nu? de gezondheid, dan moet ik gewoon uh, 30 kilo vooraf vallen. Dan, uh, dan heb ik een operatie achter mijn uh, nieren. Om die bijnieren eruit te halen. Ja. Uh, liefde is weg. Want de vrouw die denkt van, uh, bekijk het maar. Man zonder geld. Ja. Ja, is dat, werkt dat zo? Ja. En nummer drie is gewoon uh, de business uh, voor een groot gedeelte kwijt. En wat is dan jouw huidige situatie? Je, heb, heb je nog wel een, een, een huis en een, een inkomen en een... Ik heb nog een dak boven mijn hoofd. En dan wat reserves. En de rest moet ik gewoon allemaal ophoesten, ja. Heb je nog reserves of, of ben je net als... Nou, dat, is, dat, dat uh, smelt allemaal weg. Ik moet uh, gaan uh, anticiperen op uh, misschien uh, mijn uh, uh, pensioen. Dat ik kan zeggen van... Nou, ik heb in ieder geval uh, 13 jaar voor een accountantskantoor gewerkt. Dat ik misschien nog een, een klein pensioen erover houd. En, uh, en de rest, een hoop schulden. Hé, hey, en uh, want dat vroeg ik ook aan Glenn Helder. Ik zei, als het nou... Als het misgaat, leer je je vrienden kennen. En hij zei... Die dat zijn ik... er niet... Hij zei dat het hem verrast had, dat, in de dat hij toch vrienden had in die voetballerij. Maar bij jou, in de, in de consultancywereld, is het anders blijkbaar. Uh, nou, je, je kan niet met zo'n verhaal naar, naar, naar mensen gaan... die in, in, uh, nou, die, die in de consultancy je hebt leren kennen, bij wijze van spreken. Dat doe je niet. En vrienden? Familie? Nee, ik heb altijd gevochten voor, voor, voor business en er is niks van over. En je vindt ook dat je nergens mag aankloppen, maar dat je het zelf moet oplossen? Uh, ja, enigszins wel, ja. Uh, ja. Ik heb uh, dat meegekregen van mijn vader. Uh, uiteindelijk uh, was een Indiëganger uh, iemand die zei: Van. Uh, Hup, uh, wat ik niet heb gehad, dat moet jij wel voor elkaar zien te krijgen. Uh -huh. Nou, en uh, je moet ervoor gaan. Het valt me op dat aan. Zo, nou je hebt nu de tweede beller, maar ook in het eerste uur Glenn Helder. Dat. Nou ja, dat de mensen die zoveel zelf bij elkaar sprokken en het ook zelf weer verliezen, toch wel behoorlijk streng voor zichzelf zijn. En zeggen: Nou, dan moet ik het allemaal toch maar weer zelf doen. Heeft ja, het... maar... Ja. ja, maar dat, dat heeft misschien ook de, te maken met hetgeen. Uh, de leeftijd. Die Glenn Helder zal ook een jaar of veertig zijn nu. 44. Ja. ja. Uh, heb ook misschien uh, vanuit. Uh... Jeugd jeugd een heleboel dingen meegekregen... wat hij wel moest doen en wat hij niet moest doen. Ja. En dat zal ergens nog wel in zijn achterhoofd hebben gezeten. En de jongen zal ook op, misschien op, met, uh, nou, op, op een gegeven moment... een bepaalde weelde hebben gehad... en uh, misschien niet over, uh, over, goed hebben kunnen overzien. En daar uh, met, die, met, uh, met, met, met zogenaamde vrienden dan in, uh, ook, ook naar de kloten zijn gegaan. Ja. Heb jij... Uh... Je, je, je gezondheid is, namelijk, aan het belangrijkste voor je, Ruud, of niet? Ja, ik moet het allemaal op een, rij, op een rijtje zetten, eerst. Ja. En vanuit dat verhaal, dan uh, moet ik me weer uh, nou, oprichten, bij wijze van spreken. Je klinkt wel enigszins uh, veerkrachtig, of niet? Ja. Maar nogmaals, dat is gewoon. Uh... Ja, hoe, hoe zeg je dat? Uh, Eigenbelang of zoiets? Uh, als je dat niet hebt, dan kan je beter maar helemaal er een eind aan maken. Ja, nee, maar je, je, je klinkt in ieder geval wel alsof je stap voor stap de boel... maar wel weer aan gaat pakken. Ja, meer kunnen we ook niet, hè, eigenlijk. Nou, ik probeer dat te doen. Ja, ja. Dus ik kan je wel eens wat heldhaftiger ook voor die radio zo uh, naar voren brengen. Maar uh, het, het, het, het heeft heel veel uh, impact. ja. Snap ik. En ik geloof... Ik heb gewoon gezien... Dat, dat hou ik er wel in over. Misschien een hele wijze les voor allerlei andere mensen. Ja. Mensen die zeggen tegen mij... Mij gebeurt nooit wat. Pas maar op. Je He? ma moet heel, heel, heel goed voor zichzelf oppassen. Ja. Want ze kunnen op een gegeven moment in de grootste valkuil lopen... die in hun leven nog nooit voorzien is. Life is what happens to you while you're making other plans, zei John Lennon ooit. Dat is the way it goes. En niet veel later werd hij doodgeschoten. Ja, nou, je, je, je hebt to uh, take care for yourself all the time. Zo Voordat is het. je selfish nou. bent. Maar Ruud, wellicht um, hebben andere mensen weer wat aan jouw verhaal gehad. Nou, misschien wel. Um, ik ja... vond het een zeer uh, uh, pikant moment, want ik... ik, ik uh, ik ging net mijn bed in en toen uh, hoorde ik het een en ander. Ik dacht, goh, het lijkt wel of het op mijn lijf geschreven is. Nou ja, ja. Je bent, waarschijnlijk, je bent waarschijnlijk niet de enige. Want er bellen, er bellen meer mensen met vergelijkbare verhalen. Nou, ja, ik denk dat het heel sigro kan lopen, dit verhaal. Misschien, uh, misschien dat je daar wat troost uit kan putten of wat kracht. Uh, dankjewel, Ruud. Ik, en ik nou, wens jongen, jou... ik uh, zou zeggen een hele goede uitzending. Ik, ik wens jou wel. geluk in, in de liefde, in de financiën en in de gezondheid. Hoe vind je dat? Nou, joh. <laughs> Jij zit daar achter de microfoon. Ja. Ik heb het gezegd tegen je. Misschien heb het jouw uh, jou luisteraars, luisteraars weer verder geholpen. Oké, okay, ga je goed. Ja, jongen. Bedankt. Hello. Hoi. Daag.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 I'm Simply Reds luisterde u naar Stay. U luistert naar Kazerloenen en we praten over rijkdom en armoede... in de Week van de Armoede. Tenminste, zo heeft de publieke omroep dat um, omgedoopt. Deze dagen, u heeft het waarschijnlijk wel gemerkt... op radio en televisie worden programma's gemaakt... over armoede in ons land, andere landen. En wij hebben het in het uur hiervoor gehad... met voormalig profvoetballer Glenn Helder... over zijn grote rijkdom die opeens... Um, binnenkwam zetten toen hij als jongen van pas 25 bij Arsenal heel veel geld verdiende... en dat vervolgens ook weer allemaal kwijtraakte... via uh, door zijn gokverslaving en andere problematiek. Hij zat hier en krabbelt overeind. Doet dat met een grote grijns, inmiddels weer op zijn gezicht. Um, en wij willen eigenlijk ook met u, luisteraar, dat soort verhalen deden. Of tenminste, u kunt het aan ons vertellen. 0800-1121. U kunt ons bellen, gratis nummer. Was u ooit heel rijk? Bent u alles kwijt? Maar misschien ook wel andersom? Misschien had u vroeger wel helemaal niks en bent u miljonair geworden. Van de krantenjongen tot miljonair. Misschien heeft u wel een loterij gewonnen. Dat dan weer kwijtgeraakt. Hoe dan ook. Hoe is het om in één leven beide kanten van de medaille te ervaren? Arm en rijk. Um, we, gaan, we hebben aan de lijn Kees uit Lelystad. Ja, goeienacht. Goeienacht Kees. Nou, ik, uh, ik kom uit een gewone arbeidersgezin. Mijn vader werkt in de bouw. Yeah. Ik heb om mijn twintigste een huis gekocht. En uh, de, de boom uh, meegemaakt van uh, de huizenprijzen. Yeah. Dat heb ik heel goed kunnen verkopen. Ik had inmiddels een vriendin. Ik had twee kinderen. We besloten om dat huis te verkopen. En om uh, samen te, om te gaan trouwen en dan samen een huis te gaan kopen. Een nieuw huis in Lelystad. En ja, dan heb je een huis van een half miljoen euro's. Uh, een kooi vijf van uh, tien bij zes. Achter in de tuin liggen. Mooie koois erin. Uh, mooi twee auto's voor de deur. Twee salarissen. Uh, alles ging goed. Tot mijn uh, ex het internet ontdekte s'nachts. Oh jee. En ik erachter kwam dat ze dus ook uh, wat vriendjes erop nahield. Nou, dan komen de strubbelingen. Ja. Op een gegeven moment gaat de deurbel. Staat er een deurwaarder aan de deur? Dat er bepaalde rekeningen niet betaald waren. Nou, dan ga je hem. Uh, ik ben in een gesprek over aan de keukentafel. En dan krijg je op een gegeven moment te horen... ik ga niet voor een huis werken. Kortom, er komt een bord in de tuin van de bank. En uh, dat wordt verkocht. En maar... in, dit land, in dit land is het zo... dat als je met z'n tweeën schuld aangegaan bent... en de rechter zegt, u moet betalen... dat de deurwaarders gewoon de bij een van de twee geld halen... en die andere partij met rust laten. En in mijn geval was ik de klos. Ja. Dus ik, had, uh, ik hield 200 euro in de maand over. Nou, maar we gingen nu weer naar huisje... En ja, zolang zij nog verdiende konden we in ieder geval rondkomen. Maar Kees, waar, je, waar, waar ik even een, een schakel in je verhaal mis... is, je, je vrouw houdt er affaires op na... maar hoe heeft dat direct te maken met dat de rekeningen niet meer worden betaald? Nou, als je een ruzie daar gewoon gaat krijgen... Daar, uh, als je erachter komt en je ja. vraagt wat is hier aan de hand. Ja. En uh, ja, ze vindt dat niet zo prettig dat je erop aanspreekt. Ja. En ze gaat dan uh, een spaarpotje... Uh, aan de linkerkant houden en ze betaalt gewoon een aantal rekeningen niet. Mm -hmm. Waardoor dus een rechter zegt, je moet allebei betalen en het wordt dan bij jou uh, op, je, op, je, op, je, op, je, op je salaris ingehouden. Ja, ja, ja, ja. En omdat je dan uh, nooit papieren gezien hebt van die deurwaarder, want je moet ja. eigenlijk ooit reageren en dan moet je uh, je situatie opschrijven, als je het niet doet, mogen je, je tot het maximale terugzetten, tot de okay. een in de maand. Ja. Nou, dat kleine huurwoninkje, daar ben je hartstikke blij mee, want je ziet al uh, voor je dat je met twee kinderen op een grasveld gaat wonen. Nou, in het huurwoninkje gaat het vrolijk verder, uh, het gedonder op het internet. En op, en, en op een goede dag is het er vandoor. En jij blijft met uh, bijna niks over. Ja. waardes uh, blijven alleen maar bij jou uh, verhalen, terwijl je gewoon smeekt aan ze van, wil je ook weer gaan dat Had je een advocaat, dus Kees? En dan, wat zeg je? Had je een advocaat? Ja, ik had een advocaat voor ja. Maar die kon niks doen aan het beslag, want de deurwaarders, ze mogen bij allebei, ze mogen ook weer één, ze, ze mogen ook gewoon niet in. maar ja, meestal gaan ze wel innen. Ja. En als ze er één hebben, ik kreeg alleen maar het horen, haal maar bij haar, dan krijgt u op een gegeven moment, komt er <coughs> nog een deurwaarder aan je huurhuisje aan de deur, en dan blijkt er gewoon twaalf maanden geen huur betaald te zijn, ja. en dan sta je met twee kinderen, sta je op straat. Ik heb in kelderboxen geslapen, ik heb op campings geslapen... met mensen op zolder. Ik heb Echt waar? Een had, je, had je je baan nog toen, Kees, of niet? Nee, ik had niks meer. Ik uh, was in, in die tussentijd afgekeurd. Ik had gewoon niks meer. En, en op wat voor manier heb jij je baan toen uh, verloren? Door de, door de toestanden thuis kon je niet meer werken? Nou, niet meer werken. ik kon wel werken, maar ja. op mijn werk vonden ze het toch niet zo... Goed dat ik uh, daar was, want uh, ja, ik was niet meer uh, dezelfde keizers die toen ik uh, daar, daar ging werken. En hoe, hoe lang geleden is dit, dat dit gebeurde? Ja, Twee, dat ik dakloos geworden in 2007. Uh, vijf... daar, daarvoor ja, daarvoor was ik mijn baan kwijt. Ik was echt helemaal... Uh, ik heb burn-out gehad. Ik, uh, ik was gewoon de weg kwijt. Ja, snap ik. Nou, en... en toen ben ik... Ik ben vijf jaar dakloos geweest. Nou, dan, dan, dan kom je dan uiteindelijk En je kinderen was. waren bij jou? Ja, die waren bij mij, ja. En, en, en jullie je zei net dat je... Op... In kelderboksen woonde en in... Ik heb kelderboksen geslapen op zolders. Ik heb een keertje bij Jantje geslapen. Een keertje bij Pietje geslapen een ja, beetje. Ja. En dan campings in de zomer. En hoe oud waren je kinderen toen, ja, in 2007? Toen ik, toen ik dakloos werd, waren ze 16 en 18. Ja, ja. En dan de gemeente heeft hier het beleid dat mensen met minderjarige kinderen niet dakloos worden. Maar goed, dan val je net tussen wal en schip in. Nou, dan kom je uiteindelijk, <coughs> ik heb nu inmiddels alle gezamenlijke schulden zijn door mij betaald. Ik heb mm -hmm. hier een woning. Heb je ook weer een baan? Nee, ik ben nog steeds afgekeurd. Oké, okay, ja. Yeah. Nou, en ik, heb de... ik heb een aantal jaren belastingformulier niet in kunnen vullen. Want als je dakloos bent, dan kan je geen aangiftes doen. Yeah. Dus ik heb aangiftes gedaan. Nu blijken er ook aangiftes van langer dan vijf jaar geleden open te staan. En onze staatssecretaris heeft in zijn wijsheid besloten... Dat je langer dan vijf jaar geen teruggaves meer kan doen, ja. maar we, ze gaan wel die, wel die aanslagen in. Hè? Dus of ik nog even 30.000 euro aan de Belastingdienst over wil maken. Ja. Nu is mijn advocaat uiteindelijk zover om de boedelscheiding te gaan, reg gaan, gaan regelen, want daar weigert mijn ex ook aan mee te doen. Alle gezamenlijke schulden zijn betaald. En nu duikt vrouw keurig netjes de schulden, schuldsanering in. Waardoor ik ook kan fluiten naar de helft van de spullen die ik van haar betaald heb. Dus ik ben van een huis van een half miljoen euro's, ja. een miljoen gulden. ben ik eh, naar een uur teruggezakt. Eh, gelukkig, ja. ik heb weer een dak boven mijn hoofd. Hoe gaat het met je kinderen? Ja, met mijn kinderen gaat het redelijk. Die okay. hebben er natuurlijk ook een aardige klap van gehad. Maar de oudste woont nog steeds bij mij, de jongste woont samen. Okay. Ja, en wat ik begrijp, willen ze hun moeder niet meer zien. Dus eh, ja, dat geeft je toch aan de ene kant een heel goed gevoel. Ja. Dat jij degene bent waar ze wel, wel bij willen zijn. Maar ja. Ja, het is gewoon nog een harde, een harde strijd. En dan, in dit land, dan, iedereen roept over armoede. Ik heb, volle, ik heb voedselbank, alles gehad. Ik heb alles doorlopen. En dan roepen mensen over, in dit land kan je niet in armoede leven? Nou, ik kan je verzekeren dat er heel veel mensen in armoede leven. En als ja. je dan uiteindelijk dan blij bent dat je alle schulden betaald hebt... en je denkt van, we gaan nu eens een beetje innen... en, en, en je partner... ...die gewoon werkt, samenwoonde... ...haar vriendje de vorige maand de deur uitzette... ...omdat ze de schuldsvinding in gaat voor 4.500 euro... ...de schuldsvinding in. Ik moet een kleine 140.000 euro van haar hebben. Dan kan ik gewoon de fluiten. En dan denk ik van dit land zit zo goed in elkaar. Bedoel, als je dan uit je dakloosheid weer, weer op poten bent... ...en je krijgt dan te horen van de staatssecretaris... ...dat je geen belastinggeld terugkrijgt krijgt langer dan vijf jaar... Maar je moet wel de aanslagen die opgelegd zijn van 8, 9 jaar geleden... moet je wel even vertalen. Ja. Terwijl je in principe gewoon bijna 30.000 euro terug hoort te krijgen. Dan denk ik, dit land... Uh... Er valt nog wat te verbeteren. Nou, dit land gaat, gaat, gaat echt naar de kloten ja. hey, Hé, en uh... um, Kees, uh, uh, uh, je vertelde je bent afgekeurd. Is, is dat een, een permanent iets? Of ziet het ernaar uit dat je weer aan het werk kan ooit? Of deeltijd? Nou, of Hoe zit dat heb, bij jou? Ik heb inmiddels van een aantal artsen begrepen... Mm -hmm. dat ik het woord werken maar eens moet gaan vergeten. Mm -hmm. Dat ik misschien moet proberen om uh, een tijd lang op twee benen te blijven staan. Ja, ja. En uh, er uh, maar van moet maken wat er van te maken is. Maar ja. dat uh, mijn, mijn, mijn zicht naar werk, dat is uh, ja, nieuw. Ja. Ik heb uh, 2,5 jaar echt heel diep uh, psychisch aan de grond gezeten. Ik ja. heb... Uh, alle medicijnen geslikt, die de aan. Op een gegeven moment liep ik als een zombie, <coughs> liep ik op straat rond. Dan word je af en toe word je ook meegenomen in zo'n politieautootje, want dan denken ze dat je een duivel bent. Ja. Nou, dan ga je dan uitleggen later van, nou, ik heb deze en deze medicijnen. Geloof niemand je. En nou, dan geef je een agent de sleutel. Die komt dan in je huis en die pakt dan een tas met medicijnen. Ze grote zijn, zeg maar zijn Albert Heijn vol met die meuk. Nou, dan komen ze bureau erachter dat je inderdaad aan die rommel zit. En dan word je gewoon naar buiten gezet. Maar ondertussen melden ze wel aan het UWV dat jij even binnen gezeten hebt. Ja. Waardoor je vier maanden bezig bent om je uitkering weer te kunnen herstellen. Hé hey en Kees, jij vertelde over je, je uh, dat je nu wel weer een dak boven je hoofd hebt. Ik heb wel weer een dak boven mijn hoofd. Is, een dat is dat een fijne plek? Nee, ik, ja, fijn, fijn. Uh, <laughs> ik, ben er, ik ben er heel tevreden mee. Gewoon ja. uh, in een leuke straat. Het, het is krap. Ik uh, bedoel... Uh, 140 euro in de maand eten. Ja, dat valt niet mee. Nee, nee zeker niet. Maar goed, niet. ik nee. leef nog en uh, ja, het enige wat me op de been houdt is dat ik mijn oudste, mijn oudste zoon nog bij me thuis heb. En, ja, uh, ja ik, hoop, ik hoop ooit uit deze shit te komen en uh, een keertje gewoon weer uh, te denken van hé, hey, ik heb 500 euro in de maand om uit te geven in plaats van ja. 100 zoveel. Ja. Ik, ik, ik, uh, ik hoop dat met jou mee, uh, Kees. Ik wens waar, oké natuurlijk uit de media en zo. Ja. En ik vind het heel tof dat die jongen weer een beetje gewoon uh, <coughs> weer recht vooruit kan kijken. Ja. Maar ik bedoel, ook, ook mensen die gewoon een baan hebben, zoals jij en, en je buurman. Kan het allemaal gebeuren. Je kunnen, kunnen morgen ook zomaar gewoon uh, op een grasveldje wonen. Hè? Ja. Ja. Wij gaan het in onze oren knopen, Kees. En ik wens je veel, um, veel um, kracht. En... Dat, het, uh, dat er een tijd gaat komen dat je weer uh, met een paar honderd euro per maand... Uh, iets meer kan doen dan... Uh, ja, zolang ik maar gezond blijf. Ik verder lichaam met niks aan de ja. Dat vind ik veel erger. Dat is het uiteindelijk altijd het belangrijkste. Ja. Nee, het gaat niet, Dankjewel, gaat zo niet Kees, en een goede nacht. <middels> ando y andále Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras y andale. Siempre me voy resbalando, Es que tengo mala suerte. Es que me está lloviznando y andale. Pero si vieras seco mi chaco en mi guerra. Linda Ronstadt staat hier. Wordt geknikt. Het klonk niet als Linda Ronstadt, maar het is het wel. Ian Dalen heet het nummer. We praten in Casaluna over uh, rijkdom en armoede... en dat allemaal in één leven. Heeft u dat meegemaakt? Dan kunt u bellen. 0800 1121 Een gratis nummer. Dus daar gaat u in ieder geval niet armer van worden. Casaluna.nzrv.nl kunt u ons mails sturen. Um, het uur hiervoor hadden wij Glen Helder de gast. De voormalig profvoetballer. Die ook hoge toppen en diepe dalen heeft gekend. En iemand twittert hier. Tim twittert. Geef Glen Helder een eigen radioprogramma. Heerlijk om naar hem te luisteren. Nou, ik weet niet of Glen inmiddels al thuis is. Maar misschien dat dit een van zijn uh, nieuwe een van zijn nieuwe bezigheden kan worden... naast drummen en lezingen geven, een radioprogramma maken. Wij gaan daar in ieder geval nog even mee door... met een radioprogramma maken. Robert, goeienacht. Robert. Uh, hallo, Robert. Ik hoor ruis. Ja, goedenavond. Ja. Goedenavond. Um, ken jij ook uh, hoge toppen en diepe dalen... of is het bij jou allemaal anders gelopen? Uh, ja, nee. Ik, ik, ik, uh, beide ken ik, ja. Was je ooit uh, zeer vermogend? Uh, ik verdiende heel goed, ja. En met wat voor werk? Ik zat bij de Big Six, zoals dat geloof ik heet. Bij de grote bedrijven met, uh, die over de hele wereld uh, werken. Maar wat is dat voor de mensen die dat niet weten? Hebben we het dan over de Unilevers en de... Ja, dan hebben we het over de IBM's, over de, de, de, de, de Accenture, de, dat soort zaken. Yo, de Big Six wereldwijd gezien. Ja. En wat voor, wat voor soort werk deed je bij dat soort bedrijven? Die uh, bedrijven? Interim management, uh, uh, advieswerk, dat soort zaken. Was het leuk? Ja, ik heb er ontzettend van genoten. Heb je de hele wereld gezien? Nou, de hele wereld wil ik niet zeggen, maar ik zat veel in... Uh, ja, door heel Europa en Amerika. Maar had jij zo'n baan dat als het ergens in de soep liep... dat ze jou belden en dat je daar naartoe moest om orde op zaken te stellen? Ook. Moet je daar hard voor zijn? Uh, dat moest wel, maar deed ik niet. En, en hoe deed je dat dan niet? Eh... Uh, ja, dat, dat, dat was ook de botsing die ik altijd voelde. Van, uh, ik wilde mens blijven. Uh -huh. Er was meer dan alleen winst maken. Ja. En op een gegeven moment zeiden ze: Robert, wij willen alleen maar winst maken. Je mag niet meer meedoen? Of ging het? Of ben je zelf? Nee, te... nee. Op, op een gegeven moment. In dat soort culturen is het up or out. Uh -huh. En um, ik wilde niet meer up. Je had iets te veel empathisch vermogen om, om door te stomen naar de. Ja, ik, ik was op een gegeven moment gewoon geld zat. Ik, ik was gewoon het vermogen zat. Ik was gewoon dat, dat, dat hele... Uh, was je dag en nacht aan het werken ook? Ja, tachtig uur per week of meer. En het sociaal leven, bestond dat nog? Um, omdat ik heel gelukkig getrouwd ben, ja. ja, ja. En was er ergens... Je zei, je zei net, op een gegeven moment was ik het, het geld zat. Was er ergens een moment... Een soort keerpunt dat je dacht, nou, wat ben ik aan het doen, ik ga het anders doen? Ja. Wat was dat? Um, nou, een enorme burn-out, maar dat, dat laat ik even buiten staan, zeg maar. Mm -hmm. Maar het had te maken met dat we waren nieuw aan het bouwen uh, qua woning in, in Utrecht. Toen dus had ik echt zoiets van, er kan nog een verdieping bij op en de auto kan nog een meter langer. Ik ben het de spullen en het geld en het gedoe. Ik was gewoon zat, ja. En toen? Um, ik, ik moet even schakelen. Dit, dit, dit is een soort intakegesprek, geloof ik? Nee, ik ben gewoon heel benieuwd naar je verhaal. Er zijn, kijk, de meeste mensen... die hebben een verhaal en die zeggen dan... Um, op een gegeven moment had ik veel geld en toen ging het helemaal mis. Ja. Dan raakte ik het kwijt en nu zit ik zonder al die spullen... En wat jij vertelt is, euh, ik had al die spullen en al dat geld... en ik was het op een gegeven moment zat. Ja. Dat is een, een behoorlijk... Euh, nou ja, toch wel een zeldzaam verhaal. Dus ik, ik, ik, misschien klink ik alsof ik een intakegesprek aan het voeren... maar ik ben voornamelijk erg nieuwsgierig hoe het zat. Nou, het was echt zo'n schakelmoment. Echt van... Uh, ik ben er klaar mee. Ik, nou, wat ik net zei, de auto kan nog een meter langer... nog een verdieping op het huis... Uh, en, en, en onze dochter was in de leeftijd dat ze van de basisschool naar de, voort het voortgezet onderwijs zou gaan. Ja. We wonen in de Randstad. Ik was er druk zat. Ik, ik was er klaar mee. Um, en toen, ja, ja... Het was echt een knop die omging. Ik wilde het niet meer. Um, en, en toen zijn we uh, vertrokken naar het noorden. En we, we wonen nu... We hebben niks meer. <laughs> ja? eh, eh, we wonen in een huurhuis in het noorden van het land. En ik moet zeggen, ik ben nog ja, sinds jaren niet zo gelukkig geweest. Wat leuk. En als je zegt, we hebben niets meer... dan gaat het betekenen dat, dat het geld ook verdwenen is? Of staat dat braaf op een spaarrekening? Of... Nee, we hebben, we hebben niks meer. En, en hoe is dat, dat dan verdwenen? Want je vertelt dat je heel veel verdiend hebt. Heb je het weggegeven? Ja. Nou ja, de, de, de, de, ik, ik, ik stond toen uh, op de loonlijst, om, zo, om het maar zo te zeggen. Ik, ja. ik was toen uh, werknemer. Ik ben, een, ik ben voor mezelf begonnen. Ja. En af en toe heb ik een klus. En dan heb ik weer geen klus. En dan, heb ik, uh, dan verdien ik wel weer wat. En dan verdien ik weer heel goed. En dan weer, weer minder. Maar ik vind het heerlijk. Ik, ik heb geen... Uh, ja, ook omdat het een huurhuis is. Ik rij in een, in een, in een zesdehands auto. Ik vind het allemaal prachtig. Ik, keeping appearances is helemaal voorbij. Wat fijn. En, um, maar het, kapitaal, het vergaarde kapitaal is ook um, weg? Of ja. Is, ja. ja. Ja. Hoe minder spullen, hoe minder zorgen zijn kunnen ze ja. zijn. Ja. Aan de lijve ondervonden. Ja. Ja. Um, je hebt niet zoveel nodig soms om gelukkig te zijn. Of juist, hoe meer, hoe meer spul, hoe lastiger het wordt in jouw geval. Um, nou, de, de, de, ik ervaar wel de vrijheid van, van los zijn van spullen, ja. Dat wel, ja. ja. Ramse Shafi heeft zo'n liedje, zonder bagage. De wereld heeft mij failliet verklaard, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Zingt hij dan? Ja, dat is prachtig, is dat, hè? Ja. ja. Ja. Zullen we eens even kijken of we die hebben? Ja. <laughs> Rolf, onze technicus, ook uit het hoge noorden. En tevens DJ. En um, ah, nou ook heel gelukkig. Gaat nu als een dolle in de platenbak kijken of we zonder bagage van Ramses Shaffi ergens vandaan kunnen toveren. Ja. Ja, ja. ik, ik, ik probeerde het alleen maar aan te geven. Ja. Want ik hoorde een paar rampverhalen. Ja. Um, wat, wat, wat mij verdriet, zeg maar. als ik dat ja, hoor. Ja. En ik denk van ja, het, het, kan, het, het, het, het, het kan ook een keuze zijn. Ja. Nou ja, daar zit, daar zit, precies daar zit volgens mij het verschil. Um, de mensen die we hier voorhoorden hadden een leven... wat ze niet hebben kunnen vasthouden en het is hun keuze niet geweest. En, um, ja, dus misschien gaat het dan niet, niet, niet eens zozeer om feitelijk dat het met wat minder rond moet komen... maar het feit dat het je overvalt, dat is natuurlijk wat anders. Ja. Jij hebt, jij hebt er, hoor ik, aan je toch wel bewust voor gekozen... om de roer om te gooien. Ja. ja. De, de, de, de, de, de, met, met mijn vrouw samen noemen wij dat het persoonlijke downshift-project. Echt, echt downshiften. Ja. Ja. En, en, en je vrouw was er ook voor? Ja, ja. Ja, ja. ja. ja. Wat leuk. Ja. Nou, Robert, dank je wel. Um, we gaan uh, Ramse Shafi draaien, die, die het volgens mij helemaal eens was. En uh, zijn muziek is dat nog steeds, met uh, hoe jij er tegenaan kijkt. Oké. Okay. Goeienacht, dankjewel. Ja, dankjewel. De wereld heeft mij failliet verklaard.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 Ramse zonder bagage. Um, geïnspireerd op het um, verhaal van Robert... die dat hele vele geld en al die spullen op een gegeven moment zat was... en dacht, weet je wat, ik ga in het hoge noorden wonen in een huurhuisje. Minder zorgen. En hij werd er vrolijk van, maar niet voor iedereen geldt dat verhaal. Um, volgens mij hebben we de laatste beller van vannacht... tenminste, wat betreft Casaluna, aan de telefoon. Goeienacht, meneer De Vries... Goedenavond, goedenavond. Um, bent u wel eens rijk geweest? Uh, ik ben wel eens rijk geweest, ja. ja. Is dat nog steeds het geval? Uh, nee, op dit moment niet meer, nee. En is er, was dat net zoals uh, Robert een keuze of is het u een beetje overvallen? Uh, het is me een beetje plotseling overvallen. Het heeft me ook een beetje, ja, een beetje aangegrepen ook. Ja, wat is er. Laten we beginnen. Wat, wat, voordat het, uh, het leven een andere wending nam. U had een goed leven, verdiende veel geld? Uh, ik verdiende redelijk veel, uh, genoeg geld en ik, uh, ik had ook nog werk. En uh, ja. En in welke. Wat, woonde... wat voor werk deed u? Uh, ik was vakkenvuller bij, bij een supermarkt. Uh. Ja, ja. Dus dat uh, was best wel een goede baan dat ik, dat ik verdiende. Mm -hmm. En uh, ja, op een gegeven moment uh, ja, komt, uh, ja, kreeg ik een vriendje, want ik ben ook homo van uit En uh, mm -hmm. daar ging ik dus mee samen wonen. En uh, ja, op een gegeven moment uh, kon ik dus niks, uh, niks meer betalen, want uh, hij hield mijn rekeningen achter en zoiets allemaal. En uh, toen viel ik, ja, in een keer van, uh, ja van dat ik een woning had, viel ik dat eigenlijk uh, ja, op straat uh, terecht. Ja, ja. En um, wanneer is dit allemaal gebeurd? Een jaar of twee geleden is dat gebeurd. En hoe is het nu? Ja, nu ben ik er uh, redelijk tegenop. Uh, redelijk uh, ben ik er bovenop gekomen, maar nog niet helemaal zoals het hoort. Want oh. ik heb nog, uh, nog altijd hartstikke verschulden, dus... Uh, heb je wel een huis. Ja, ik heb wel een, een eigen appartementje. Ik, woon gelukkig, ik heb gelukkig weer een dak boven dus uh, ja. Maar dan woon je nu, neem ik aan, weer verstandig alleen? Uh, ja, maar wel met begeleiding van, uh, van een budgetcoach en van, van, uh, van, ja, van begeleiding eigenlijk een beetje dan. Hoe werkt dat, zo'n budgetcoach? Uh, dat ik het met 40 euro in de week moet gaan doen. Dat ik dus uh, 40 euro in de week krijg om, uh, om, mijn, ja, om eigenlijk een beetje rond te kunnen komen, laat ik zo zeggen. Maar komt uh, de coach wekelijks langs om dan met jou even te praten? Of hoe gaat zoiets in zijn werk? Uh, nou ja, die komt niet, niet, niet die lang. Die belt wel af en toe van uh, dat en dit moet betaald worden of dit en dit kan, uh, dat en Dat kan je krijgen of zo. Dus. Ja, ja. ja, ja. Maar ja. uh, helpt dit, zo'n coach? Uh, mij helpt het wel. Ik heb een beetje rust in, het, uh, ja, in de financiële wereld eigenlijk. Een beetje. Ik heb daar niet zoveel zorgen meer over. Oh, dat is fijn. En uh, heb je een ja. leuke coach? Ja, die is, die is best wel leuk. Ja, ja, ja. Ik kan er ook mee, mee, en mee, mee samenwerken. Dus, uh, ja. Oh, ja. En hoe heet ze? Uh, Robin. Robin? Robin heet ze, ja. Mooi naam. En die, die belt dus af en toe en die zegt dan... Uh... Uh, nou ja, geef maar wat minder uit of betaal die rekening nog even... of misschien ja. moet je een beetje sparen of, of zo. Ja, ja, ja dat, dat doen we ook, ja. Want ik heb echt, uh, ja, ja, ik mag het misschien niet zeggen... maar ik, heb, ik had misschien wel uh, 10.000 euro of meer uh, aan schulden eisen eigenlijk. Oh ja, en begint dat nu terug te lopen, die schulden? Uh, nou, mijn weten wel. Het langzaam langzamerhand toch wel weer een beetje uh, op te krabbelen. Kijk, dat is goed. Dus. Met behulp van Robin, de budgetcoach. Ja, en... Uh, um, ja, ja, en heb je, heb je altijd een beetje gehad dat, dat, dat geld, is, dat geef je te makkelijk uit of interesseert het je gewoon niet zoveel of hoe gaat het bij jou? Nou ja, ik, ik geef het inderdaad een klein beetje te veel uit, maar ja, ook uh, ja, omdat ik op straat heb gelezen en ik had helemaal geen werk meer, ja, dan zijn al die schulden natuurlijk uh, gekomen. Dus uh, ja. Dus. Ja, ja. Hey, en heb je het gevoel dat je vanaf nu uh, alleen maar opwaarts kan? Dat je het uh, ja, onder controle dat, hebt? Dat gevoel heb ik wel, ja. Het zit onder, de, onder uh, controle. Dat kan ik me nou wel... Uh, ja, dat beschrijft me wel. Als ik, nou, als, ik, als ik mezelf nou mag beschrijven met een jaar geleden... dan sta ik er nu eigenlijk beter voor dan een jaar geleden. Oké, okay, nou dat is goed om te horen. Dus, ja. ja. Dank dat je ons dat wilde vertellen. En ik wens je een goede nacht en een, Dank je. En een, een, een budgetneutrale toekomst. Dankjewel. Oké. Okay. Succes met je programma, vader. Dankjewel, hè. Oké. Okay. We gaan zometeen de laatste draaien. U hoort hem al op de achtergrond. Ik ga nog één ding tot u zeggen. Um, morgen is Casa Luna er weer. Um, dan is hier te gast Wim Lerenveld. Hij komt praten over de farmaceutische industrie. En Frank Dumos presenteert. Um, en na ons neemt de Varen het over. Met de nacht klinkt anders. Voor nu gaan we zometeen de luik sluiten bij Casa Luna. Morgen zijn we dus terug... U hoorde de plaat al even, hij kon niet wachten, daar komt hij weer terug. Ik wens u een goede nacht, misschien zo bij de varen, anders slapend. En dit is James Morrison. You won't always see it that way.